te prediken in deze wereld hè? laat je met God verzoenen en vanavond gaan we daar weer een heerlijke start maken het is ook binnen het christendom zeer ongebruikelijk om dat op de ERIF 14 Nissan te doen maar ik heb het toch wel zegenrijk ervaren ook al is het voor sommige mensen wel eens een hobbel om voeten te wassen je moet er gewoon doorheen, je moet maar naar luisteren naar de preek van vanavond, je moet de woorden maar gaan lezen van Yeshua Toen zeg je zegt, ja, we gaan die hobbel gaan we nemen, goed? Goed, ik denk ik zal het fotootje maar onderin het beeld neerzetten. Dan hebben we toch een klein beetje het gevoel dat we in de kring van Yeshua zitten. Vind je het ook niet zo? Dus alle woorden die je dadelijk gaat lezen, die komen toch uit de mond van onze Heer. En de meeste woorden die we gaan lezen zijn allemaal aan deze tafel gesproken. We gaan maar een klein stukje vertellen uit Johannes 6. Maar ik geloof dat vanuit Johannes 8 de, de maaltijd al begint. Tot Johannes 17 toe. Want als het hoge priestelijk gebed klaar is, Johannes 17, dan staan ze op en dan wordt hij gearresteerd. Daarom is het ook het laatste gebed wat hij doet. Over nagedacht? Dat het grootste deel van het Evangelie van Johannes geschreven is over de maaltijd van de Heer. Dus ga het vanavond maar weer eens op je markt doen, of de komende dagen? Dan moet je maar eens uit gaan zoeken bij welk hoofdstuk begint het nu. Over de Pascha en de voorbereiding. Goed, we kunnen niet anders dan vanavond weer beginnen met dat plaatje. Je zal wel zat worden van die plaatjes, maar we moeten het met elkaar elke keer herhalen. Je moet het in je keuken hangen, tot je het elke keer opnieuw gaat zien. Op dat hele rij plaatjes, waar zitten we nou elke keer? He? Waar zitten we elke keer? Eén ding is duidelijk. Hoe laat is het? Half negen. Nou, dit is zes uur en dit is negen uur, dus je zit ongeveer hier. Amen. We zijn begonnen het avondmaal in de voetwasing. Omdat Yeshua het op dezelfde wijze heeft gedaan. Het zal wel vreemd zijn geweest voor zijn discipelen. Want hij had opdracht gekregen van Yeshua. Ga naar de dorp toe, zegt hij. En dan zou je die en die vinden. En dan moet je achterna gaan. Dan kom je in de zaal. Dan moet je zeggen. Hey, je maakt de zaal van onze meester klaar. Zei, ja, deze zaal is voor je klaargemaakt. En we hebben een wonderlijk verhaal. Als je het gaat lezen. Dan zeg je. Ja, dat is toch wel typisch. Maar voor de discipelen ook. Want het was geen zede maaltijd. Want dat was morgenavond. Dus er was een zaal aangericht. En alles wat ze in die zaal vinden op de tafel is de, is de zedenschotel. Want hij gaat gewoon een dag eerder de zedemaaltijd houden. Wij doen het vanavond niet. Ik houd die miriks wortel voor mezelf. <lacht> ja, maar het is natuurlijk een echte... Uh, het, ja, het eitje zit erop. Ja, het bordje. Vreemd eigenlijk, hè, tot er een, een kaal bot op ligt. Of vindt u van niet? Waarom ligt er een kaal bot op? Wordt er nog een lam geslacht op dit moment? Echt niet waar. Het lam is natuurlijk geslacht. Maar er werd natuurlijk wel al die jaren een lam geslacht. Daarom konden er ook geen onbesneden aan de maaltijd. Maar er wordt helemaal geen heilig lam meer geslacht. Zelfs de joden die halen dus vreemdelingen in hun huis... om aan de zedemaal in mee te nemen. Want er is geen lam wat geslacht is. Ze alleen maar een gedachtenis. En dat hebben wij ook. Daarom hebben we een, een koud bordje liggen. En het is allemaal symbool... Totdat alles weer hersteld is. We leven dus alleen maar in een tijd van geloof. En we kunnen terugzien hoe het gegaan is. Nou, we hebben een potje met. Uh... Maror. Garozet. We zijn vanavond dus hier aan de gang gekomen met elkaar. Op de 14e Nissan. Hoewel hier pas de zedemaal ...het zou moeten beginnen. Ja, doen we het hier omdat Yeshua heeft gezegd: Ik moet eigenlijk het lam zijn. Alleen de discipelen snapten dat nog niet, ze begrepen een heleboel dingen niet. Zelfs toen hij in het graf lag, begrepen ze het nog niet. Ze hij nou is hij dood. En wie ik van de week al gezegd, vorige week. Ze hebben niet eens doorgehad tot hij na drie dagen op ze staan. Maar zijn vijanden wisten het wel. Graf verzegeld, wachtposten erbij. En de discipelen die zitten te huilen en te piepen. En van angst voor de vijand zitten ze in een zaaltje. En als Yeshua op zondag langs komt, moet hij door deuren die op slot zitten, moet hij naar binnen toe. Dus we hebben als discipelen een hoop niet begrepen. We gaan vanavond dit gedeelte uit. Voeren en we gaan nog lekker slapen. En als het morgenochtend om zes uur is, dan begint eigenlijk bij ons de voorbereidingsdag. Maar we zitten dus nu in de avond daarvoor. Eerhef. Het eerste wat Yeshua zegt. Ik heb vurig begeerd dit paasgaan met u te eten, eer ik leid. En de discipelen snappen het niet. Het is raar als iemand dat zegt. Ik wil deze maand dit zo graag met jullie vieren, zegt hij. Dat doet hij een dag te vroeg. Eer dat ik ga lijden, leiden. Terwijl alle symbolen aanwezig zijn. Ook dachten van, nou, is Wat gaat hij nou toch doen? Ja. Ja. Ze konden geen man niet snappen tot hij dood ging. Hij heeft het drie keer gezegd dat hij zou sterven. En na drie dagen op zou staan. En die mannen die horen het. Nee, dat kan je toch niet geloven? Hè? Ja toch? Was hij niet vier dagen eerder in Jeruzalem gekomen op Zeesal? Ja. Met de en takken ervoor. Hij is, ont... ja, toch? hij is als een koning ontvangen. Ja. Dat is vreemd. En diezelfde koning die ontvangen wordt, die hangt vier dagen later. Ja. Dus dat zijn, echt waar, voor die discipel ook. Voor de discipel, ja. En toen die opgestaan was en naar de hemel gevaren was, voordat het dan nog eens een keertje Pinkster wordt, dan gaat pas echt het kwartje van Gods Geest vallen. En dan gaan ze het helemaal overzien. En dat moeten wij ook elke keer opnieuw. Ik heb vurig begeerd dit paasga met u te eten en ik laat het de hele avond staan. Op elke sheet blijft hij staan. Ik heb vurig begeerd, zegt hij tegen zijn discipelen, om met u dit paasga te eten, Erik Leidt. Maar hij zegt het ook tegen ons. Als we naar Johannes 6 gaan, staat een schitterende uitspraak over waar we mee bezig zijn. Yeshua die zegt, ik ben het brood des levens. Niemand van ons zal zeggen, oh dat heb ik nooit geweten maar het is goed om de dingen te herhalen. Yeshua zelf zegt, ik ben het brood. Als je in Bijbelse termen het over brood hebt, heb je het ook over manna. Brood is altijd manna wat uit de hemel is gekomen. En elke Israelite wijst terug naar de wonderen van God. Veertig jaar brood in de woestijn. En dan zeggen ze ook nog, Mozes heeft ons het manna gegeven. Later moet Yeshua zeggen, Mozes niet geweest wat dat Zo kort keken mensen maar. Als Mozes het gezegd, had, was het goed... Maar ze hadden door Mozes verder moeten kijken naar degene die Mozes weer instrueerde. Hij zegt, ik ben het brood is dus levend. Uw vaderen die hebben in de woestijn manna gegeten, maar ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat wie ervan van eet. Niet sterven. Als u dat voor het eerst van je leven hoort als discipel, dan denk je zo, nou gaat, nou gaat er wat komen. Want onze vaderen zijn gestorven. Wij gaan dus niet sterven. Of zouden zij het gelijk gesnapt hebben? Wij zullen wel zeker sterven. Amen. Misschien zijn er nog in leven als je ziel er komt. Maar ook al zijn we dadelijk gestorven. Hoe gaat God de Vader dan met u om? Abraham, Isaac en Jacob, zijn ze dood? Net op? Zijn ze dood of zijn ze levend? Ja, dat vind ik een goeie. Als ze slapen. Maar je moet opletten. Wie zegt dat? Ja, nee, nee, Maar je hebt het niet van jezelf hoor. Iemand heeft dat gezegd. Jawe openbaart zich als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Voor hem is hij geen God van doden, maar van levenden. Zou je dat onthouden? Dus ook al sterven we en gaan we naar het graf in. Voor God zijn we levende. We zijn ook niet dood. Ja, we zijn het natuurlijk ook. Maar de Heer die zegt hij slaapt. Wat zeggen de discipelen over Lazarus? Of over, ja het was Lazarus. Oh, als hij slaapt, ja dan zal hij wel weer beter worden. Nee, zeg je zo, hij is dood. Dus hij bedoelt het echt. Maar we moeten uitgaan vanuit wat God de Vader zegt. En wat God de Vader zegt, zegt hij via zijn zoon letterlijk tegen u. Je kunt aanvaarden dat als Yeshua iets zegt, is het wat zijn vader zegt. Zeg u de ramen op? Dat is even wennen, maar wat Yeshua zegt, dat zegt hij omdat vader het zegt. We gaan er dadelijk ook eentje tegenkomen. We moeten de woorden van Yeshua gaan nemen als de woorden van de vader. Hij is niet de vader, want hij is de zoon van de vader. Maar de vader behaagt het om het door zijn zoon heen te openbaren. Hij is het perfecte beeld van zijn vader. Wat hij zegt, zegt zijn vader. En als je hem ziet, dan zie je de vader. Als hij nou in ons is en wij in hem. En omdat hij in ons is, ook de vader in ons is. Als de mensen ons zien, wie zien ze dan? Amen. Het is toch een zegen om u te ontmoeten. Want als ze u ontmoeten, ontmoeten ze eigenlijk vader en zoon. En als ze met u gemeenschap gaan hebben in de maaltijd en we gaan broodbreken met elkaar. We zijn natuurlijk wel voorkomen één met onze schepper. Alleen je moet het je realiseren. Dat is geen hoogmoed. Maar dat is gewoon aanvaarden zoals de Heer het zegt. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt. opdat wie daarvan eet niet sterven. Weet u wie er voor God dood zijn als ze sterven? Gewoon geloven. Ik wil niet zeggen dat hij ze niet kent hoor. Maar zijn geliefde die kent hij hoor. Hij is de God van de levende. Wij waren dood... Maar door het geloof in Yeshua zijn we tot leven gekomen. Zo hebben we een bijzondere relatie met God. Dus ook al zullen we sterven, we zullen leven. Het ligt aan de basis, helemaal aan de maaltijd waar we dadelijk mee aan de gang gaan. Johannes 6, vers 51 zegt, ik ben het levende brood. Ik, zegt Yeshua, dat uit de hemel neergedaald is. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Dan komt er een voorwaarde... En de voorwaarde is indien. Blijf het altijd. Avondmaal vieren of deelnemen aan de maaltijd is niet vrijblijvend. Het is een indien. Maar je moet wel weten waar je we het over hebt. Iemand dit brood eet zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees. Voor deze wereld. Nou we weten toch we het vlees niet kunnen eten van Yeshua. Maar daarvoor heeft hij het brood als symbool neergezet. En met dat brood hebben we deel aan dat ene lichaam. Vers 53. Yeshua dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Een hele mooie uitspraak. Tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet. en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in jezelf. Tenzij is een ontkenning. Dus als je het niet eet, geen leven. Dus als je het eet... zoals de Heer het aanbiedt... heb je leven. Bent u het mee eens? Wij hebben dus geen leven in onszelf. Echt niet waar. Als we niet tot geloof zijn gekomen in het offer van Yeshua... hebben we geen leven... zijn we gewoon dood. Maar hij die tot geloof komt in Yeshua... en het verlossing aanvaardt... mag weten dat hij van Gods wegen uit... leven heeft ontvangen. Ja tenzij je dat vlees van de zonens mensen eet dus je moet het wel doen maar het is ook niet vrijblijvend want je kan niet zeggen doorgaan met je zondige leven doorgaan met je zondige leven Dan denk je, oh ja, even de maaltijd en weer doorgaan met je zondige leven je kan niet het een doen en het andere ook ook al weten we met elkaar dat het moeilijk is het is een strijd die we in ons ziel hebben we hebben de neiging tot het kwaad die is gewoon zo maar we hoeven niet het kwaad te doen. We zijn dus verantwoordelijk voor wat we doen met elkaar. Dus weet, als je deelneemt aan het eten van het vlees van de Heer en het drinken van zijn bloed in symbolen. Want we zijn niet Rooms-Katholiek. Die leren hè, de, de transsubstantiatie, dat leert Rome, want die zegt dat, uh, dat broodje dat wordt vlees en de wijn dat wordt bloed. Wat zeg je? Dan zijn het echt cannibalen die dat doen. Maar wij hebben dus de consubstantiatie. Wij verkondigen dus in de tekenen het lichaam en het bloed van Yeshua. Nog een keer. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Heeft niet met de tijd te maken, maar met de kwaliteit. Ik wil alleen maar op Want iedereen denkt, oh dat is een oneindig leven. Dat is wel zo, maar dat is een padje er maar van. Eeuwig leven, er is er maar één die eeuwig leven heeft, dat is... Jawe. En wat hij geschapen heeft, heeft hij de mogelijkheid gegeven om in eeuwigheid te leven. En we hebben het uiteindelijk teruggekregen door het offer van Yeshua, want toen zijn we zijn weer teruggekocht. En zo kocht hij dus de hele wereld. Dus voor iedereen is het mogelijk om zover te komen. Hij zei, ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Dus waarom zullen we eeuwig leven ontvangen? Omdat we opgewekt gaan worden in de jongste dagen. We sterven wel, maar voor God zijn we levend. Want hij is een God van levende. Zij die eeuwig leven hebben ontvangen, Gods leven, die zijn van God niet dood, die leven. Zelfs als hij voor je tijd sterft. En dan is voor je tijd nog maar menselijk gesproken. Johannes 15, we gaan even een stap verder maken. We zitten dus nu alweer gelijk aan tafel. hè? Johannes 15, dan zit je midden in de tafel. Want Jezus die is aan het onderwijzen vanuit zijn tafelgesprekken. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Het is een duidelijke aanduiding. Hij zegt: Ik ben de wijnstok. Elke rank, dat zijn wij, die aan mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Je kan dus niet zomaar zeggen: Ja, hoor, ik geloof in Yeshua. En de kantjes eraf lopen. En vreselijke dingen blijven doen. Er komt een moment: wordt de tak weggehaald. Dat is niet om de mensen bang te maken. Maar hoe is het mogelijk dat je ooit nog in dat eeuwig leven, in die kwaliteit leeft, als je niet als een takje volledig in de stam blijft. Als je dus loskomt van het woord van de Heer, valt je takje af, die verdoort en die wordt gebrand. Elke rank, vul je naam erin, die geen vrucht draagt, neemt die weg. Maar elke die wel vrucht draagt, snoeit die, opdat die meer vrucht draagt. Kunt u vruchtjes noemen van de rank? Wat zeg je? Druiven? Heerlijk toch, druiven? Zo worden we gegeten door onze vader, door de landman. Die kijkt naar de druiven, die zegt, jongen." Jonge, jonge. Maar die druiven, die groeien omdat die takjes aan de stam zitten, dat is Yeshua. Ze gaan dus de smaak krijgen van Yeshua. Vader vindt het heerlijk, buiten Yeshua kan hij helemaal niet met ons omgaan. Nee, want dan zijn we dood voor hem, in zonde. Je kunt ook een zure druif zijn. Inderdaad. Ja. Echt een zuur pruim is weer wat anders, hè? Wat zeg je, broer? Ja, we moeten gesnoeid worden. Jammer, hè? Inderdaad. Maar het leuke is, als God je snoeit, ga je meer vrucht dragen. Je kan beter door de Heer gesnoeid worden. En dat doet hij met zijn woord, hè? Zijn woord is zo scherp, hij knipt met zijn woord. Hij scheidt met zijn woord ziel en geest. Onze geest zit natuurlijk aan onze ziel vast... ...daarom als we wat iets lekkers zien... ...dan denk ik, ah, dat wil ik wel doen... ...maar God dat moet je niet doen... ...maar we doen het wel... ...dat komt omdat onze geest aan onze ziel zit... ...pas als we het woord van de Heer... ...tot ons laten komen... ...dan wordt die ziel losgemaakt van de geest... ...en dan wil die ziel nog steeds de foute kant op... ...maar juist zegt, dat is niet gebeurd hè? ...hij mag stuiteren bij het leven... ...maar we gaan gewoon de weg van de Heer... ...en daar hebben we elkaar mee gevonden... ...want wij stuiteren allemaal... Alleen we gaan toch de weg van de Heer. Je kunt toch bittere vruchten zijn. Ja, ja, echt waar. Echt waar. echt waar. Het is alleen maar fijn, je moet dus weten wie je bent als je aan de tafel van de Heer gaat zitten. Want onze Heer die vertelt deze verhalen aan de tafel in dat boek Johannes. Dus de meeste hoofdstukken zijn gewijd aan de zedermaaltijd. Hij snoeit op dat je nog meer vrucht gaat dragen. Dus als je wel eens een vervelende preek hoort, dan zeg je: Ja, moet dat nou? Zijn? Je moet even gesnoeid worden, dat doe ik niet hoor. Maar je moet met elkaar de dingen delen die God zegt. Helaas wordt vaak de profeet gedood. Maar het is niet de bedoeling van God. Er staat ons echt wel te wachten. Maar prijs de Heer. <lacht> <lacht> maar prijs de Heer dat we mogen lijden om zijn wil hoor. Het is een vreugde om dat te doen. Johannes 15, vers 3. Daar zegt hij, gij, vult nou uw naam erin, Jan, Piet, Klaas, Marie... ...gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Zo, so, hij was je de oren. Want dat woord komt in je oren, dat kan wel zeer doen... ...maar omdat je het hoort, gaat hij je reinigen. Hij zegt dus, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf nou in mij, mij en het woord, hè? en ik in u. We hebben het over het woord. Ja, het ja? Echt waar? Dat woord van Yeshua moet in je zijn, want dat reinigt je. Of je moet zeggen, overboord met het woord. Ja, heb je een probleem. Je kan niet zeggen, ik geloof in Yeshua, hij is de zoon van God en je blijft dus dingen doen, waarvan de Heer zegt, moet je dus echt niet doen. Hij is niet voor niets gestorven voor je. Mooi hè, om een verbond met God te hebben. Je gaat heel anders leven, met vreugde. Evenals een rank, dat die, uh, die dus in die stammetje vast zit, geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan die wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Hoe blijven we in Yeshua? Door zijn woord te horen en ernaar te handelen. Het is gewoon, ordinair, ouderwets, shema, Israël. Horen en doen. Dus het, uh, het credo is nog nooit veranderd geworden. Yeshua is gewoon het vlees geworden woord van Yahweh. Hij denkt als Yahweh, hij spreekt als Yahweh, hij doet als Yahweh. En omdat wij één zijn met hem en met Yahweh doen wij precies hetzelfde. Leven je weer de amen op te zeggen? Want zo zeg je, we zijn gemeenschap met elkaar. Wat er ook rondom ons heen gebeurt, dat is de koers die we gaan. En die vruchten die komen door het horen van het woord en in overeenstemming komen met dat woord. Dat zijn de vruchten. U bent nog niet moe van het horen, hè? Nou, dat hebben toch heel hele avond, hè? Ik ben de wijnstok, maar jullie zijn de ranken. Ja, het is hard. Wie in mij blijft gelijk ik in hen draagt veel vrucht... want zonder mij kan je dus niks doen. Zonder mij is zonder mijn woord. Want wie in mij niet blijft... Het klinkt hard. Dan zeggen ze, is dat een evangelie verkondigen? Zo spreekt Jezua. Maar dit zegt de Vader... Als je niet in Yeshua blijft en in zijn woord. En hij verkondigt het woord van zijn vader. Echt waar. Het takkie wordt afgebroken. Het verdort en het verbrandt. Men verzamelt het. Werpt het in het vuur. En het wordt verbrand. Zijn er mensen die solliciteren? Nee hè. Gaan we ook niet doen hoor. Want als we iemand zien die een koers gaat wandelen. Die niet in de wegen van de Heer is. Dan zeggen we net als broeders en zusters. Broer of zus. Kom daarbij. Laten we samen gaan lopen. Wat zit er klem in je leven? Waarom dwaal je af? En ik krijg het. Wat zeg je? Ja, zeker weten. Ja, we komen er wel naartoe hoor. Ik, ik moet de teksten nog gewoon gaan, gaan, gaan bijhalen. Maar voeten wassen is zo verschrikkelijk mooi. Je moet het gewoon één keer per jaar even oefenen en de rest van het hele jaar moet je het toepassen. Met de broeders en zusters waar je mee moet leren samenleven. God ons heeft ons niet bij elkaar gezet omdat we zulke goede vrienden van elkaar waren. Want in de normale maatschappij hadden wij elkaar nooit tegengekomen. U zeker mij niet en ik ook zeker u niet. Echt niet waar. Nou heb je een hele periode, een hele leeftijd krijg je om aan mij te wennen en ik aan u. Maar we gaan wel gevormd worden naar het woord van de Heer. Alleen de ene moet er wel eens wat verder voor rijden dan een ander. He? Luister goed, want dit is een hele mooie. Hierin is namelijk ja we verheerlijkt onze vader, dat gij veel vrucht draagt. En je zult mijn discipel zijn. Je bent pas een discipel als je veel vrucht draagt. Hoeveel mensen hebben je al bekeerd? Oh nee, dat is geen vrucht natuurlijk. Gelukkig hè. Vroeger dacht je dat hè. Dat je oh dan moet ik mensen gaan bekeren. Ik moet echt niet waar. Wie van u heeft ooit een mens bekeerd? Echt niet waar. Je kan hooguit een getuige wezen. En als de geest van God het plekje weet bij die persoon is het kling alsof het kwartje valt. Dan zegt ineens iemand, hé, hey, gek hè? heb ik altijd zo lang over nagedacht toen ik vroeger in de kerk zat. Dacht ik al, gek hè, zondag, sabbat. En dan waren ze maar 8, 9 of 10 jaar en dan worden ze 30 of 40 jaar en dan valt het kwartje. Alleen maar omdat je getuigenis geeft. Maar het is de geest van God die het kwartje door laat zakken. En dan komt het moment, wat zeg je dan in je hart? Oh, is dat de waarheid? En dan moet je gewoon om, je koers. Maar wij bekeren nooit mensen, wij mogen getuigen over wat de Heer zegt. Het is het woord van God wat in u een verandering brengt. Maar als je dus veel vrucht draagt, dat betekent, je gaat steeds meer wandelen in de wegen van de Heer. Ben je dan wettisch? Je bent wettig, gewoon gehoorzaam. Word je gered door gehoorzaamheid? Nee, je wordt door genade gered. Maar je kan niet zeggen, halleluja, ik ben gered en ik ga weer links rijden en door de rode licht heen. Je gaat je gewoon als je eigen kinderen gehoorzaam zeggen: Hebben die zoon van mij gezien? Zo'n knul is dat. Ja, maar jij ja, hebt ook zonen en dochters gehad die zeiden: Ja, papa. En je zag al aan de ogen: Ja, die bedoelt nee. Nou ja. Uitgehaald, maar het gaat open, ja, toch? Dat je in zijn woorden blijft. Ja, in zijn dat woorden blijft. Ik. Ja. De meeste mensen zeggen: Ja, hoor, ik geloof in Jezus. Ja, als je maar dat is de grootste leugen. Sommige mensen denken dat ze een Bentley kunnen vragen, een Mercedes. Of een fiets met een gouden bel. Echt waar. Ja. Hoeveel wordt er niet gepredikt door die prosperity preachers. Dat je geloof moet hebben. Moet je een telefoon hebben. Moet je er geloof voor hebben. Nou je moet hem echt kopen. Of jatten anders. Maar het is zijn onzinverhalen. Als je de woorden van Jaweh kent. Dan verbindt hij aan zijn woorden beloftes. En als je naar die. Juist. Worden wij nou genezen door dat iemand een zegen uitspreekt. Echt niet waar, je spreekt de woorden van de Heer over iemand uit en die zal in gehoorzaamheid moeten gaan wandelen. Snap je het? En er is niemand, er zijn geen gebedsgenezers in de Bijbel. Echt niet waar. Het woord maakt je vrij. Want er zijn heel wat mensen die worden op allerlei manieren toch wel veranderd en gezond, maar zijn ze dan gezond? Je bent pas gezond als je de woorden van de eeuw hoort en je gaat doen wat hij zegt. Zit kijk eens, dat is mijn zoon. En dat leven, dat is het woordje zo wee, dat is weer Gods leven. Dus als je tot gehoorzaamheid komt, komt Gods leven in je wonen. Als je aan de kant van de weg loopt te rommelen, echt niet waar. Dan kan je wel zeggen, God ziet het misschien niet. Maar ja, God is echt niet blind, hij heeft het oog geschapen. Hij is overal. Ja, het leven van de eeuwige zeggen. Kunnen... Nou, je moet gewoon een keer horen dat het niet om de lengte gaat. Het is, uh, het, het is kwaliteit. En we zullen dus altijd in die kwaliteit leven. Vind je het mooi om zo te horen je moet het even uit elkaar halen maar het is tafelpraat Yeshua zit aan tafel en die discipelen van hem die zitten om hem heen met zulke oren en ze snappen misschien maar de helft van maar je ziet toch als ze de evangeliën schrijven dat doen ze dan 40 jaar later dan gaan ze toch wel even zeggen wat er is gezegd al die dingen komen terug en zij zeggen zo zei Yeshua het en als Yeshua zegt het zei zijn vader het zijn gewoon de woorden van leven Johannes 12, even terug naar 12. En ik doe het met een speciale reden. Indien iemand naar mijn woorden hoort, zegt Yeshua, luister goed, maar ze niet bewaart. Nou, zegt hij oké. Okay. Ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen. Maar ik kom om de wereld te behouden. Haal nou de tussenzinnen er even uit weg. Indien iemand naar mijn woorden hoort. Dan komt wel een komma met een tussenzin, komma tussenzin. Hij komt om de wereld te behouden. Wat ertussen staat is allemaal extra informatie. Maar hij geeft zijn woord. Dat moet je nou horen. Dat is sma, Om de wereld te behouden. Dat is de kern. Daartussenin is alleen maar extra informatie. Ik heb een vader die is 80 jaar. Maar ik heb een vader. Met grijs haar. Tussen voetblauwe ogen. Een schat van een vrouwtje. Een prachtige Mercedes. En hij is 80 jaar. Alles wat ertussen staat is alleen maar aanvulling om je meer kennis te geven. Maar wat hier staat is duidelijk. Je moet zijn woorden horen, horen, dat wil ik ook doen. Dat doet hij om je te behouden. En hij gaat je echt niet voordelen als je het niet doet. Hij ben ik niet gekomen om te oordelen. Maar ik ben gekomen om je te behouden. Doe wat ik zeg. Wie mij verwerpt, dat zijn dus die woorden die hij hoort, waardoor die behouden moet worden. Wie dat woord verwerpt en mijn woorden niet aanneemt. Nou zegt hij, het is simpel, die heeft die hem oordeelt, namelijk het woord dat ik heb gesproken. Dus je wordt ooit in je leven op het woord wat je van Yeshua gehoord hebt afgerekend. Moet je dan bang worden? Echt niet waar. Je moet gewoon doen wat de Heer zegt, want hij zegt dat is leven. Elk woord wat Yeshua zegt, of je nou je eigen goed voelt of niet goed voelt, denk je, oh, weer wat nieuws in mijn leven. Nee, zo zegt Yeshua het, je moet het gaan doen. Ja, inderdaad. Je hebt maar één taak om steeds het woord te laten horen. Je zegt niet het woord om hun te veroordelen. Je zegt het woord om ze naar het leven te brengen. Het ja, is belangrijk omdat de oren knalt, En dat wij zijn niet juist om dat te maken. Nee, het gaat niet om de veroordeling. Het gaat erom dat we ze moeten bekendmaken ja, wat de waarheid is. Je bent een Goed, gevaarlijk. amen. Als je, oordeelt, ben je al Ja, inderdaad. Want dan maak je jezelf een rechter. Ze zeggen jij bent fout, zeg je dan. Ze zeggen, oh, dat moet de rechter bepalen. Je mag alleen tegen iemand zeggen, je doet niet wat de wet van God zegt. Maar de rechter die zal wel bepalen hoe die verhoudingen tussen hem en die persoon ligt. Wij oordelen niet, wij mogen alleen getuigen. Het woord namelijk, wat we spreken in de naam van Yeshua, als iemand die woorden ook niet aanneemt, ja, het woord dat ik gesproken heb, zegt Yeshua, zal hem oordelen ten jongste dagen als hij terugkomt. Staat hij op uit het graf als Jeshua komt of niet? Maakt wel uit hoor. Of je nou voor die duizend jaar opstaat of je moet daarna opstaan. Maakt echt wel uit. Dan is eigenlijk het oordeel al uh, geveld zou je zeggen. Goed, denk er maar over na. Want, zegt hij, ik heb niet uit mijzelf gesproken, zegt Jeshua. Maar de vader die mij gezonden heeft, heeft zelf mij een gebod gegeven. Wat ik zeggen en spreken moet. Wie wil nou hier nog omheen? Heeft Yeshua een nieuw evangelie gebracht? Echt niet waar. Mozes wist het al. Adam en Eva wisten het al. Ze moesten een lammetje slachten en offeren. En uitzien op degene die het echte bloed zou brengen. Al vanaf Adam en Eva zijn het gelovige mensen geweest. Die vanuit een zondige natuur uitzagen op verlossing. Prijs de Heer daarvoor. Maar Yeshua zegt uit mijzelf. Spreek ik niet. Elk woord wat Yeshua zegt. ...heeft hij als gebod gekregen van zijn vader. Wat ik zeggen en wat ik spreken moet. Ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Goddelijk leven is. Het woord gebod is misschien weer vervelend voor ons. Wij moeten gewoon maar vertalen met woorden. De woorden die God de Vader spreekt, die worden gehoord door Yeshua... ...en Yeshua spreekt ze tot ons. Wij horen God de Vader spreken door de woorden van Yeshua... Hij heeft nog nooit een gebod van zijn vader omgedraaid. Want dan zat hij niet meer rechtvaardig geweest. Hij heeft de kleinste onderdelen van Torah, heeft hij gewoon gedaan. Gewoon gedaan. Werd hij daar rechtvaardig van? Nee, hij was rechtvaardig. Als hij het niet gedaan had, dan had hij onrechtvaardig geweest. Want dan had hij niet gedaan naar het woord. Nou, hoofdstuk 13, daar gaat hij komen voor vanavond. Hoofdstuk 13 onder de maaltijd... Toen de duivel reeds Judas, Simons Iskariot, in het hart had gegeven om hem te verraden. Die man die heeft niet lekker aan tafel gezeten. Hij heeft gedacht, ik ga je pakken, ik ga nog dertig zilverlingen ook voor je. Stond hij, dat is Yeshua, wetende dat de vader hem alles in handen had gegeven. En dat hij van God uitgegaan was. Dat is ook al de derde keer totdat het er nou weer staat. Heen ging en van de maaltijd stond hij op. Amen. Stond Yeshua van de maaltijd op. Dat staat er. Als we even de tussenvoegsels weer weghalen. Dan staat hier gewoon. Onder de maaltijd stond Yeshua van de maaltijd op. Dan heb je de zin in elkaar gestopt. Dat is de boodschap. Zo simpel. Yeshua stond op van de maaltijd. Om iets te doen. Want het was natuurlijk een maaltijd. Alleen het was al een avondje ervoor. Dus het was het bijzonder. En hij staat op. Hij legt zijn kleding af, nam een linnen doek en omgort zich ermee. Dus hij legt zijn normale overjas af en hij pakt een aparte doek en daarmee bekleedt hij zich. Daarna doet hij water in het bekken, begon de voeten de discipelen te wassen. En af te drogen met de doek waarmee hij omgort was. Dus die doek die hij omgedaan had, hij ging ermee op zijn knieën zitten, Petrus zijn voeten wassen of Johannes of die kopen net wie de eerste was. En dan gaat hij zassen zitten drogen. Nou, als het toch een smerig klusje is. Of waren die voeten niet smerig? Zo, wat denk je? Ja, hoeveel zijn er, denk ik dat ze vieze voeten hadden? En wie had de goede voeten? Nou, denk om dat deze mannen schone voeten hadden, lieve mensen. De helft van u zit fout. Ze zitten aan de zedermaaltijd. Welke jood haalt het in zijn hoofd om niet gereinigd aan de zedermaaltijd te komen? Die mensen waren van top tot teen gewassen. Die blonken helemaal. Die voeten die roken echt niet, maar al zouden ze ruiken. Maar ze roken niet, echt niet waar. Deze mensen die hadden zich keurig voorbereid. Je gaat niet naar de zedenmaaltijd. Je bent gewassen, geschoren, geknipt. Je beste pakje aan, je ziet er fleurig uit. Een feest. Durf je aan me te zeggen? Ik zal geen punten aftrekken van die komt wie staat... Ja, we moeten alleen maar leren. Maar deze voeten, die waren hartstikke schoon, dus ook de voeten van Petrus waren schoon. Hij deed water in het bekken, begon de discipelen hun voeten te wassen, af te drogen met de doek, waarmee hij om God was. Hij kwam bij Simon Petrus, dus hij was typisch niet de eerste. Want die heeft zich natuurlijk al namens zitten ergeren, tot hij bij Jacobus was en bij Johannes. En... Ja, dat was echt niet... Uh... Hij kwam bij Simon Petrus en die zegt tot hem, heer... Wilt gij mij de voeten wassen? En Jezus zegt, wat ik doe, weet gij nou niet. Maar je zal het later verstaan. Ik denk, lieve mensen, dat we deze gevoelens allemaal hebben. Ik ben niet de enige die gevoelens heeft bij het wassen van voeten. Het is niet onze taak. Dat doet toch slaven, of niet? En dan nog in het oosten. In Holland, wie gaat dan een Holland voeten wassen? Maar het gaat niet om of je in Holland zit. Het gaat erom dat Yeshua iets wil Aantonen, je iets wil laten doen en je iets wil laten leren nou wij snappen in Holland tot het raar is om iemand zijn voeten te wassen dat voelt niet goed en als je gewend was in het oosten te wonen en de slaven deden dat, dan wordt het wel lekker maar ga nou eens de voet van een slaaf wassen dan denk je, ja hallo ik ben zijn heer, ik ben geen slaaf die gevoelens die hebben we nou eenmaal maar de heer des hemels die buigt zich voor de voeten van zijn discipelen dat moeten wij dus leren hij zegt, je zal het later verstaan. Als je het één keer hebt gedaan, en nog een keer hebt gedaan, en nog een keer hebt gedaan. Dan zeg je, ja, ik heb al geleerd. En je gaat het leren. En je gaat dadelijk weer mensen tegenkomen en zeggen, ja, ik ga toch een beetje voeten zitten wassen. Nee, dat komt wel niet. Hm? Nou. Peter is, die zegt tot hem, Yeshua, gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. En hij zegt het niet zachtjes, want er een uitroepteken achter. Hij zegt het met kracht, dat gaat dus niet gebeuren. Jezus antwoordt voorwaarden, indien ik niet was, heb je geen deel aan mij, Petrus? Wie krijgt nou deel aan wie? Als u dadelijk de voeten wast van uw broeder of van uw zuster, wie krijgt er nou deel aan u? Ja, Als jij iemand de voeten wast, krijgt hij deel aan jou. Dus onze Heer en Meester, Yeshua, was de voeten van Petrus. En Petrus zegt, dat hoeft voor mij niet. Nou, zegt hij, dan krijg je geen deel aan mij. Oh, zegt hij, nee, maar dan mijn hoofd, mijn handen, mijn voeten. Nee, dan helemaal. Nou, Petrus, je gaat weer te ver, jongen. Simon Petrus, Heer, niet alleen mijn voeten, maar mijn handen, mijn hoofd, alles. Ook weer met een uitroepteken, zie je dat? Het is echt een heftig mannetje, hoor, Petrus. Hij zegt, het niet zachtjes. hij wil toch het mannetje wezen. Dus als er wat fout gaat, dan gaat hij ook altijd goed fout. Iedereen hoort het, iedereen ziet het, hè? Yeshua zegt tot hem, wie gebaat heeft, dat is leuk. Wie heeft zich daar gebaat? Al die discipelen waren gebaat. Niemand gaat ongebaat aan een zedenmaaltijd zitten. Wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen. Want hij is geheel rein. Wie is de geheel rein? Hij die gebaat heeft. En geelied is uit Rijn. Maar niet alle, zegt hij. Wat wij zeggen hoor. Dus wat denk je? Wat is er gebeurd? Denk je dat er ooit eentje met vuile voeten aan de paas gaan, maaltijd heeft? Gaat zitten? Daar waren slaven voor, dienaren van het huis. Wat is er lang gebeurd? Voordat ze aan de maaltijd gingen. Dus ze waren dat huis binnengekomen, Ze werden gewoon de voeten gewassen. Niemand gaat met vuile voeten zitten. Het ging ook niet om vuile voeten. Ja, gij, die er dus zijn, rein door het woord. wat ik tot u gesproken heb. Maar het woord moet dus gedaan worden. Dan ja. ben gewoon rein. Maar je moest een les leren uit het voetenwassen. Het gaat er niet om dat die mannen onrein zijn. Ja, zegt hij, één van jullie is niet rein. Maar die, dat is diegene die met die gedachte komt. Ik heb hem lekker te pakken. dadelijk krijg ik mijn dertig zilverlingen. en hij is pleiten. <kijf> nou, dat weet Shua. Dus hij zegt: Kijk, jullie hebben je allemaal wel gebaat. en hij is helemaal rein. Jullie zijn allemaal rein, zegt hij, maar niet alle. Want Yeshua, die wist wie hem verraden zou. En daarom zei hij, gij zijn niet allerijen. Leuk hè? Nou, die voeten maar weg. Johannes 13, toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan, weder plaatsgenomen had, zegt hij tot hen, begrijp je nou wat ik u gedaan heb? Er staat er geen uitroepteken meer, maar vraagteken. Begrijp je het nou, zegt hij. Ik denk dat ze het nog niet begrepen hebben, want ze hebben natuurlijk gedacht, nou, ik ben nou wel benieuwd wat we nou moeten leren. Gij noemt mij meester en heren en gij zegt dat terecht. Want ik ben het. Oh, dan denk ze, nou, hebben dat hebben we toch goed gehad. Indien nu ik, die heer en je meester, je de voeten gewassen heb... ...behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ja. Wat zei Yeshua namens zijn vader? Wat ik gedaan heb, zegt hij, aan jullie... ...dat moeten jullie ook aan elkaar gaan doen. Misschien hebben ze ook wel gedacht... ...ja, daar begin ik niet ja, aan, daar hebben we slaven voor... Nee, zegt hij, dat moeten zij gaan leren met elkaar. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, en er komt de reden, opdat gij het niet doet zoals ik het gedaan heb. Oh, neem me niet kwalijk, dat staat er anders hè. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk als ik u gedaan heb. Gelukkig dat de mensen wakker zijn hè. Ja, je hebt geluk dat je met mij niet getrouwd bent, echt waar. Ik heb je dus een voorbeeld gegeven op dat gij, wie gaat er zijn naam invullen? Doet gelijk ik u gedaan heb. Het is gewoon iets wat je doen moet. wordt. Word je daardoor gered? Wie wordt er gered door iets te doen? Het is een geestelijke boodschap. Hij is de meester. Hij wil het minste werk doen in de gemeenschap. Ja. Hij gaat de voeten van zijn discipelen wassen. Eigenlijk zouden we nog verder moeten doen... ...zou ik eigenlijk u alle voeten moeten wassen. Inderdaad. Wie is de meeste onder ons? Ben ik dat? Echt niet waar. Ik mag toevallig regelmatig verhalen vertellen en dingen uitleggen... ...maar u heeft weer hele andere gaves. Ik ben niet de meeste in de gemeente. Ik ben de dienaar. Ja, je mag er alles aan verbinden. Maar het is wel heftig als hij het over doen heeft... Horen en doen. Want we hebben het constant in dat hele hoofdstuk aan die tafel over woorden. Die woorden die hij spreekt van zijn vader. En die moeten we dus doen. We moeten iets gaan leren om te doen. Alleen het is gek om het te doen. Ja. Nou je moet dus elke dag gewoon vergevingsgezind zijn. En tegen je broeder zeggen: Joh, ik heb me een beetje verkeerd gehandeld. Ik wil je me vergeven? En zeggen een andere keer met fouten genaamd: Joh, vergeef het je al lang. Dat is een houding. Dat is ook die te Dat is gewoon die vrucht, Ja, tuurlijk. Maar één keer per jaar, zegt hij, op de cederavond, op de voorcederavond... ...leert hij zijn discipel iets aparts te doen. Je wordt dus niet gered als je dan met elkaar de voeten wast. Hij zegt alleen, nadien ga je het verstaan. Je bent dus even door een gevoelservaring heen gegaan... ...die je eigenlijk niet zo makkelijk wil maken. Ja. Inderdaad. Yeshua zegt, als ik je de voeten niet was, heb jij geen deel aan mij... Dus ik moet iets doen om u deel te laten krijgen aan mij. Je doet precies wat Yeshua zegt. En je broer en je zus die krijgen deel aan je. Dat moet je gewoon als de basis houden. Word je gered? Daar gaat het helemaal niet om. We zijn al lang gered, alleen we gaan doen wat de Heer ons wil leren. Johannes 13 zegt hij, voorwaar, hij doet er een twee keer een eedswering op. Hij zegt twee keer amen, hij zegt, denk erom, amen, amen. Het is waar en zeker als dit niet waar is. Enfin, het is gewoon bij een eed die hij bekrachtigt. Voorwaar, zegt hij, ik zeg je, een slaaf staat niet boven zijn heer. Wij staan niet boven Jeshua. Nog een gezant boven zijn zender. Hij staat ook niet boven zijn vader. Vader heeft gezegd, was de voeten van je discipelen en leer ze een lesje. En hij zegt, zoals ik, als de meeste jullie op de voeten gewassen, gaat het ook elkaar doen. Zo krijg je deel aan elkaar, maar eigenlijk aan Yeshua, eigenlijk aan vader. We volvoeren alleen het woord. Indien gij dit weet, weer een voorwaarde. Als hij het nou weet, zegt hij, zalig zijt gij als hij het ook doet. Nou, sterker kan ik het niet uitdrukken. Als hij het nou weet, dan zal het moeten blijken of hij het ook doet. We gaan gewoon wat met elkaar leren om het te doen. Ik heb vurig begeerd dit paasgaan met u te eten, zegt Yeshua. Erik lijdt. wie mijn vlees eet, mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem opwekken de jongste dagen. Dat doen we met elkaar. Alleen het is vandaag een, een sedermaal. Alleen we gaan de maaltijd niet nemen, dat heeft Yeshua in de tijd wel gedaan, want aan die tafel leerde hij het ons allemaal. Dus het staat wel op de tafel. Maar in uw eigen huizen kunt u dat talelijk in de praktijk brengen. Om met elkaar de maaltijd te nemen. Om even die stukjes op te eten. Zoals het in de zeden staat. En als je daar klaar bent. Dan zegen je de maaltijd die nakomt. Dan ga je een feestmaal inrichten. Maar dit is een gedachtenis. Aan de uittocht uit Egypte. Hoe de Heer ons uit de wereld getrokken heeft. En dat kon alleen maar. Omdat er een lam geslacht is. En dan gaan we dus de komende tijd. Gaan we daar met elkaar verder over uitweiden. Wie mijn vlees eet. En mijn broer drinkt. Heeft eeuwig leven. Als hij het niet doet. Geen eeuwig leven. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Hoe brengen we iemand naar het graf... waar we dus ons leven lang of al die jaren de, de tafel mee gedeeld hebben? We brengen een broeder of zuster naar het graf. Die gaat terug naar stof. Maar voor God leeft die broeder en die zuster. Daarom zullen we niet het verdriet hebben wat er in de wereld is... want die hebt geen hoop. Wij hebben hoop door de woorden van Yahweh. En door de woorden van Yeshua. Daarom kunnen we, ik zeg, niet met vreugde iemand in het graf leggen... Maar toen ik me zowel mijn vader begroef als mijn moeder... hebben we zingend achter de kist aangelopen... en de opwekkingsliederen van Yeshua gezongen. En zo gingen we naar het graf. Maar we hebben goed laten zien... dat we in vreugde ook onze ouders konden wegbrengen... en dat we daar een goede boodschap overheen konden brengen. Want ze zijn niet dood voor God. Want hij is geen God van de doden. Hij is de God van de levenden. Abraham, Isaac en Jacob en veel daarna je eigen naam erin. Goed, ik heb vurig begeerd dit pascha met u te eten... Erik Light